Ik ben Snappie, de dronken krokodil Kom uit Egypte en ik drink heel veel Soms heb ik veel pijn in mijn ei En dan Snee, snap, ben ik niet blij ah. Snee, snap, snappie, snappie, snap Snee, snap, snappie, snap Ik ben Gregor, oh, te vroeg, hm, kut, oh, sorry, Ik ben Gregor, de dronken krokodil eh, Ik hoofdpijn, dan neem ik snel een pil Ah, springtje, tuurlijk Ik zuip, ja, wat ik zuipen kan Ik zuip zoveel, omdat ik dat goed kan Nu de blonde dames snap snars, snappie, snappie het weer niet snap je, zwarte piet